Van de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil dat er zo snel mogelijk directe onderhandelingen met Libanon worden gestart. Volgens persbureau Reuters zou het in de onderhandelingen draaien om het ontwapenen van Hezbollah en het tot stand brengen van vrede tussen Israël en Libanon. Eerder vandaag schreef Netanyahu nog dat Israël doorgaat met het aanvallen van Hezbollah. Internationaal is er veel kritiek op de aanhoudende aanvallen op Libanon. Daarbij vielen sinds gisternacht al meer dan 200 doden. Door de aanvallen is de humanitaire situatie in Libanon in korte tijd enorm verslechterd hulporganisaties slaan alarm. Volgens Care Nederland waren de problemen al groot in Libanon. En sinds gisteren is het nog erger. Dat komt omdat er dus veel meer uh, luchtaanvallen zijn. Uh, families moeten ook uh, hals over kop vluchten. Soms al voor een tweede of derde, uh, derde keer. Terwijl ze al uh, gevlucht waren. De hulporganisatie kan op dit moment in Zuid-Libanon daar niet komen om uh, hulp te leveren. Nog net zoveel zwangere vrouwen die werken of werk zoeken... krijgen te maken met discriminatie als vijf jaar geleden. Dus bijna de helft, blijkt het onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Vakbond FNV opent een meldpunt. Rond deze tijd gaat de Vlakentunnel in Zeeland dicht voor werkzaamheden. De A58 gaat twee weken dicht daardoor. NS start daarom een proef. Ze geven korting op een treinkaartje. Bij deze proef, we werken namelijk nou samen met Rijkswaterstaat... gaan we kijken of het reizigers ook nog uh, nou ja, motiveert als we ook korting geven in de spits. Want dat doen ze normaal gesproken niet. NS zegt dat er nu al drie keer zoveel kaartjes zijn verkocht... dan normaal gesproken in dezelfde periode. Het weer. Vanavond kans op buien. In het oosten en zuidoosten kunnen die hevig zijn met kans op onweer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar 7 graden. Morgen droog met zon en wolken en dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 It's hard. I'm yeah.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 became so clear. He drove Over, like I've been stuck in the moment where I thought we were golden, but I've learned a lesson or two. That High tracks It Took a while For the dust To settle down You had me thinking You're high yeah. It turns out You were a cheap land Cause I've tasted top shelf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 in your sunburnt hair, and you'll think of me, how I loved you so, and how I tried to get through. With envy and with hate Think of me, how I loved you so Now I tried to get through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 motion in my mind got that animal appetite starving let me have a bite a bite don't me don't be shy you've been looking for me all night guess we both know why you're star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 Duidelijk, dan laten we ook nu het titelnummer van de EP horen. No excuse I got that glow up love yeah, I got that glow, I blow, oh -oh, oh -oh. anywhere I go, oh -oh. you won't catch me still the show, I blow, oh -oh, oh -oh. I blow, oh -oh, oh -oh. anywhere I go, oh -oh. you won't catch me still the show, I blow, oh -oh. I got that glow, I blow You just might get it Make careful what you wish for Cause you just might get it Yeah, you just might get it Yeah, you just might I got that glow, I glow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 Ben aan het kouwen op de vraag waarom die mensen hier zo blij van worden Mijn glas is meer dan half leeg, de tent stampen ze vol En alles meurt naar zweet en alcohol Maar de stemming zit erin hoor, hey, tenminste mits je mij niet bent avond is nog jong, dat zie ik als het weiger ben. Ik wilde eigenlijk op tijd naar bed En ineens is daar dan toch weer die beslissing waar je spijt van hebt In een splitsek weer midden in de gekte Omringd door hysterie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 Nootjes. Ja, op het is prima. Yes, dankjewel. Zit in mijn eentje aan een tafel met een wijntje voor. Ben aan het kauwen op een handje tijgenootjes, daar is vrijdag voor.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 Blazer. Ik kijk glazen, en zit in de hoek en als je vraagt hoe het gaat, ja dan zit ik goed. Gereserveerd, gereserveerd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 Jules Willems daar zat of stond op een van de podia van het Uit je bak festival in Kastringum. En dat is wel uh, was wel een aardige opsteker dat wij dus ook nog een bijdrage leveren aan een festival. Uh, Daarvoor hoorde je All Fucked Up van Just samen met Engel. Uh, we gaan verder met N Blue en dat nummer dat heet Just a Little. Just hold on, give it just a little time, and it might.